Zes uur, Glieselot Thomas met het NOS Journaal. De onderhandelingen tussen VVD en PVDA over een nieuwe regering... verlopen gelijkmatig, zegt informateur Kamp. Ze hebben volgens hem nog niet één keer vastgezeten. Volgens Kamp wordt er hard gewerkt aan een goed resultaat. Ook gisteravond hebben de informateurs en de onderhandelaars... van VVD en PVDA weer gepraat. Ze onderhandelen nu bijna twee weken met elkaar.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 De abortusboot van de Nederlandse actiegroep Women on Waves heeft afgelopen nacht de territoriale wateren van Marokko verlaten. De Marokkaanse marine begeleidde de boot. Het schip meerde deze week aan in de haven als plezierjacht om te voorkomen dat het zou worden tegengehouden door de Marokkaanse autoriteiten. Gisteren werden de spandoeken van Women on Waves op de boot opgehangen. Nederlanders boeken steeds vaker een korte hotelvakantie in eigen land. In de eerste helft van dit jaar werden er zo'n 1,8 miljoen boekingen gedaan. 10 procent meer dan een jaar eerder, blijkt het onderzoek. Volgens de onderzoekers komt dat doordat hotels met meer aanbiedingen komen. Ook de opkomst van veiling- en kortingssites voor hotels speelt een rol. Vooral stedenvakanties zijn populair.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 Het weer in de ochtend regen, later vanuit het westen droger. Er staat een stevige zuidwestenwind. Middagtemperatuur tussen 14 graden in Groningen en 18 in Limburg en Zeeland. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal met Marcel Ooster. Het is vrijdag 5 oktober. Goedemorgen. De formatie verloopt soepel. Informateur Henk Kamp is optimistisch. U hoort hem zo. Een politiek verslaghebber Michiel Breedveld wist de radiostilte van Rutte en Samsom enigszins te doorbreken. Ook die heren hoort u straks. Gemoederen aan de Turk-Syrische grens zijn wat tot bedaren gebracht door de excuses van Syrië. Laatste nieuws uit Turkije krijgt u van correspondent Bram Vermeulen vanuit Istanbul. Daar en ook in andere Turkse steden zijn jongeren de straat op gegaan om te demonstreren tegen de oorlog. En jonge Turken in Nederland vragen we vanochtend hoe zij tegen het conflict en de burgeroorlog in Syrië aankijken. En ik praat erover door met wetenschappelijk docent geschiedenis van het Midden-Oosten, Gini Usdiel. We proberen contact te leggen met de abortusboot van Women on Waves. Die is inmiddels de wateren van Marokko uitbegeleid. Het Centraal Station van Rotterdam is volgens het spoorpersoneel dat daar werkt niet veilig. Vandaag wordt er actie gevoerd. En James Bond is 50 jaar en inmiddels een ijzersterk merk. En dat wordt in de nieuwe film flink uitgebuit. Praat erover met merkendeskundige Ebele Wiebinga over de BV James Bond. En Adele hoort u vanochtend voor het eerst helemaal met Skyfall. Het voetbal van gisteravond, de autobiografie van Neil Young... en de duinen in Noord-Holland die weer moeten gaan stuiven. Daarover hoort u meer in dit Radio 1 Journaal tot half tien. Kunt ons volgen op internet via nos.nl. De VN Veiligheidsraad heeft zich uitgesproken over de beschieting door Syrië van Turks grondgebied. Daarbij kwamen vijf Turkse burgers om het leven. De Veiligheidsraad veroordeelt de aanval en zegt dat zulke schendingen van het internationaal recht direct moeten stoppen. The members of the council demanded that such violations of international law stop immediately and are not repeated. The members of the Security Council. Called on the Syrian government to fully respect the sovereignity and territorial integrity of its neighbors. Na de beschieting door Syrië startte Turkije meteen een reeks vergeldingsaanvallen. Die zijn niet het begin van een oorlog, zei de Turkse premier Erdogan. Hij wil niets anders dan vrede en veiligheid. Belangrijke woorden, zegt correspondent Bram van Meulen. Die Syrische oorlog begint steeds meer een regionale dimensie te krijgen. waar de buurlanden, buurlanden als Turkije. De gevolgen nu van ondervinden. Dus het is nogal belangrijk dat premier Erdogan nu zegt. luister, die artilleriebeschieting, die vergeldingsactie van ons. moet je vooral zien als een waarschuwing en niet als een volgende stap naar een oorlog tussen Turkije en Syrië. De meeste NAVO-landen zijn solidair met de Turken. Zo vinden de Verenigde Staten de tegenaanval van Turkije terecht, zegt een woordvoerder van het Amerikaans ministerie van Buitenlandse Zaken. From our perspective, the response that Turkey made was appropriate. It also was designed to strengthen the deterrent effect. So that these kinds of things don't happen again. And it was proportional. Het duurde trouwens lang voordat de internationale wereld reageerde op het geweld. Veel landen hielden zich sinds de aanval stil. En dat vindt correspondent Bram van Meulen opvallend. En zelfs die A3-beschietingen zijn niet veroordeeld in Rusland. Een belangrijke bondgenoot uh, van Syrië. Zelfs Syrië zelf heeft eigenlijk redelijk teruggehouden gereageerd. Hij heeft wel gevraagd om de soevereiniteit uh, te, te garanderen van het land. Maar ook excuses aangeboden. In Syrië is inmiddels een onderzoek gestart naar de beschieting. De Syrische regering wil graag weten waar vandaan is geschoten. Het geweld in Syrië gaat ondertussen onverminderd door. Ik zag ook verslaggever Jan Eikelboom. Hij was gisteren in Aleppo. We zijn in een hospitaal geweest waar maar liefst vijf Raketten zijn ingeslagen. Daar wordt nog steeds geopereerd. Dat wordt nu gedaan in, in de receptie, niet boven in het gebouw, want daar komen die raketten naar binnen. Daar uh, kwam de ene na de andere rebel, uh, gewonde rebel, werd daar binnen gedragen. Maar ook bijvoorbeeld kinderen, een jongetje van een jaar of zeven, door sluipschutters in de arm geraakt. De kogel is door zijn arm gegaan en in zijn borstkas gekomen. Hij heeft het gelukkig overleefd. Syriërs hopen dat het buitenland snel ingrijpt en een einde maakt aan het geweld. Maar heel veel vertrouwen hebben ze er niet in. De Syriërs, ze moeten het allemaal nog zien en ze hebben er erg weinig vertrouwen. In deze oorlog duurt al anderhalf jaar, zeggen ze. De mensen zijn verbitterd, ze voelen zich in de steek gelaten... en hebben ook niet het gevoel dat dit de opmaat gaat worden van een echte invasie... om ze echt te helpen. Anderhalf jaar is de oorlog aan de gang. De mensen zeggen, jullie praten en praten maar. Er gebeurt helemaal niks en ons land gaat in vlammen op. Het gaat goed met de onderhandelingen tussen VVD en Partij van de Arbeid. Volgens formateur-informateur Henk Kamp lopen de gesprekken voorspoedig. Ik denk dat we een stabiel proces doormaken, dat het gelijkmatig uh, gaat en dat we voortdurend bezig zijn om aan een goed eindresultaat te werken. Ik hoop dat we dat kunnen realiseren en daar werken we hard aan. PvdA en VVD praten nu bijna twee weken over een regeerakkoord. Echt lastig is nog niet geworden, zegt Kamp. Ik weet niet wat we zouden moeten doen als we vastzitten, want uh, dat maken we niet mee. We proberen steeds uh, op een uh, constructieve manier naar een eindresultaat toe te werken. En uh, dat stadium van vastzitten heb ik nog niet meegemaakt. Maar hoe ver de onderhandelaars zijn, dat is niet duidelijk. Ze houden die radiostilte in acht. De druk is wel hoog om er snel uit te komen, zegt PvdA-leider Samsom. Elke minuut dat we daar zitten realiseer ik me dat wij een land zijn met... Nou ja. Hoeveel inmiddels, 17 miljoen inwoners... die allemaal verwachten dat wij hier een aantal dingen doen... die hun leven nog iets mooier maken. Um, daar ben ik me van bewust. En vandaag praten ze verder. Een Nederlandse abortusboot van Women on Waves... is weggestuurd uit de haven van de Marokkaanse stad Marina Smeer. De Marokkaanse politie heeft de boot doorzocht... en daarna de haven uitgestuurd. Women on Waves is boos. Wat hier duidelijk is geworden, is dat Marokko een uh, dictatoriale staat is die mensenrechten niet respecteert. Ze hebben het schip zonder enige uh, reden hebben ze weer weggestuurd. We hebben hier niet de wet gebroken, we hebben hier niets gedaan. Dus we gaan nu, het schip blijft in de buurt, we gaan nu kijken. We zijn weer aan het hergroeperen. We gaan weer opnieuw strategie bepalen wat we kunnen doen. Women on Waves wil Marokkaanse vrouwen de gelegenheid geven... om abortus te laten plegen. Dat is in Marokko verboden. De veiligheid op Rotterdam Centraal, het station, kan niet worden gegarandeerd. Daarvoor waarschuwt de vakbond voor reddend personeel, VVMC. Volgens de bond komt dat omdat er te weinig veiligheidsmensen worden ingezet. Ik denk toch dat het te maken heeft met de onderbezetting hier in Rotterdam. Mensen die hebben hier een duidelijke onderbezetting. Er zijn te weinig collega's, service en veiligheid. En uh, ja, dat spreekt zich blijkbaar snel rond en daar wordt er onmiddellijk op gereageerd. Uh, we zien ook het aantal zwartrijders gewoon weer toenemen. Nee, het aantal geweldsincidenten is aan het toenemen. Dus blijkbaar wordt daar gewoon uh, heel snel op geanticipeerd. De VVMC heeft er genoeg van, er moet iets veranderen. Wij kunnen nooit toestaan dat onze mensen in situaties terechtkomen waarin, uh, waarin hun veiligheid op het spel staat. Uh, en ik, ik ben van mening, als je daar meer collega's voor nodig bent, dan zal het management die moeten aanschaffen, die collega's. Vandaag voert de bond actie bij de directie van de NS. De economische herstel van Spanje is onlosmakelijk verbonden met de rest van de eurozone, zei de Spaanse minister van economische zaken. This sovereign debt crisis has affected several countries, several countries in the periphery of Europe, and now uh, perhaps you know Spain is the focus of the attention about uh, many of the problems that uh, uh, the eurozone is suffering. I would say even that uh, you know the future of the battle of the euro. It is going to be waged, you allow to say, in Spain. Voor het bestaan van de euro staat of valt met het herstel van Spanje, zegt de minister. Spanje is bezig met het opzetten van een zogenoemde bad bank, waarin slechte leningen worden ondergebracht. Die bad bank moet in december klaar zijn. Onbedoeld heeft Big Bird, Amerikaanse versie van Pino Sesamstraat... een bijrol gekregen bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Tijdens het eerste televisiedebat tussen de kandidaten. zei Mitt Romney, dat hij de Amerikaanse publieke omroep PBS, die Sesamstraat uitzendt, wil afschaffen. I'm sorry, Jim. I'm going to stop the to PBS. I'm going to stop other things. I like PBS. I love Big Bird. Actually, like you too. But I'm not going to. I'm not going to keep on spending money on things to borrow money from China to pay for. Opmerking leidde tot veel ophef op Twitter. Daarbij werd Big Bird wel 17.000 keer per minuut genoemd. Ook verschenen de liedjes op internet. He he Voor president Obama was de opmerking een mogelijkheid om zijn rivaal weer wat belachelijk te maken. Dank goodness, somebody is finally getting tough on Big Bird. It's about time. We didn't know that Big Bird was driving the federal deficit. Ik weet niet dat de Big Bird nationale schuld deed oplopen. Big Bird zelf bleef er nogal nuchter onder. Hij twitterde dat hij vroeg naar bed was gegaan en niets van de opheft heeft meegekregen. Beleggers op Wall Street waren gisteren positief gestemd... dankzij een gunstige ontwikkeling in de eerste uitkeringsaanvragen... Ze denken dat de banencijfers die vandaag uitkomen, ze mee zullen vallen. De Dow Jones sloot 16 de hoger, Nasdaq kreeg er een half procent bij. Japan wordt er weer gehandeld. De Nikkei staat op een kleine winst van een half procent. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Marcel Oosten. Afgelopen nacht, om zeven minuten over twaalf... is de nieuwe song van de nieuwe James Bond-film uitgekomen. Adele zingt hem, Skyfall... ...van de nieuwste James Bond-film Skyfall, gezongen door Adele... ...kwam afgelopen nacht om zeven minuten over twaalf uit. En dat is natuurlijk 007 uur. Skyfall vanaf 31 oktober in de bioscoop. Nu in dit theater, Mark Robin Visser. Goedemorgen. Goedemorgen, Marcel. Wat ga je doen? Ik, ik spreek tot jou van onder mijn grote zwarte dienstparaplu. Gelukkig is het iets minder hard gaan regenen hier in Den Haag... Waar ik nu ben. En ja, uh, Marcel, ik heb, uh, ik heb nieuwe cijfers. Fijn. Ik heb nieuwe, nieuwe cijfers. En uh, die zijn helaas, ja god, van de week toch al eerder ook al... niet zo mooi. Ze zijn niet zo mooi. Uh, sterker nog, ik, heb, uh, ik, ik vind ze zo niet mooi... dat ik er ook een muziekje bij uh, gezocht heb. Dus dan doen we eerst even het muziekje aan, jongens. En dan komen de cijfers zo. Ja. Kom maar. Mijn naam is Koos en ik ben werkeloos. De mensen zeggen, Ga toch werk Koos. Nou ik wil er best wat tegenaan, maar dan wel een leuke baan. Want anders hoeft het niet voor Koos. Ja, jaren 80, het kleine orkest met Koos Werkeloos. En uh, ja, die cijfers. Ik moest daaraan denken, omdat de cijfers die ik nu uh, voor jullie heb. Ja, die komen toch wel in de buurt van, uh, van die periode. waarin dit liedje is, uh, is gemaakt. Uh, uh, even kijken hoor. 13% van de jongeren zit zonder werk. En jongeren, dat bedoelen we daarmee 15 tot 25. 13% daarvan, en dat is het dubbele van de totale werkloosheid in Nederland. Of in andere cijfers. Ruim 500.000 mensen zitten zonder werk thuis. En het aandeel jongeren is 108.000. En daar moet natuurlijk wel iets aan gebeuren. Want voor je het weet zitten we weer met die 18% jongerenwerkloosheid... die we in de jaren 80 ook hadden. Toen was er zelfs sprake van, uh, van de verloren generatie. Het is nu gelukkig nog niet zo heel erg, maar we gaan wel die kant op. En de gemeente Den Haag, en dat is de primeur, daar gaan we het vanmorgen over hebben... die gaat een actieplan presenteren vanochtend... om samen met de FNV jong... Uh, iets aan die jeugdwerkloosheid uh, te doen. Hoe gaan ze dat doen? Wat is de bedoeling? En ja, je kunt wel een actieplan maken, maar als er geen banen zijn... Ja, waar, waar, waar ja. maak je dan een actieplan voor? Dat zijn natuurlijk allemaal vragen die branden op mijn lippen. Uh, en misschien bij jou of wel, Marcel, ja. dat in de loop van de ochtend. Allemaal horen. Absoluut. Wat is dat voor een actieplan? En gaat het werken tegen de alsmaar toenemende jeugdwerkloosheid in dit land? Ja, precies. Ik krijg een beetje weer het beeld van de taskforce... Uh, jeugdwerkloosheid, Mark Robin. De ja. Tuigen ze ja. zoiets weer op? Het klinkt allemaal hartstikke mooi, natuurlijk, hè. Maar uh, het moet wel gaan werken. Ja. Boter nou, bij de vis. Wij zijn ben benieuwd. benieuwd. Ja, ja heel <laughs> erg. Ga je volgen, ja. Mark Robin, in Den okay. Haag vanochtend over Dortmund. jeugdwerkloosheid. 13% dus al van de jongeren is werkloos. 18 jaar nadat hij zijn tenniscarrière beëindigde, heeft Ivan Lendel het druk. Dit jaar reisde hij de wereld over om Andy Murray... aan zijn eerste Grand Slam-titel te helpen. En Tussen de bedrijven door slaat hij zelf ook nog wel eens een balletje. Zoals in Apeldoorn, waar hij meedoet aan de Tennis classics Toernooi met Verdette van waleer. Lendl verloor daar weliswaar van André Medvedev. Maar het publiek vergapte zich desondanks... aan de voormalig winnaar van acht Grand Slam-toernooien. Reportage van Edwin Cornelissen. Never before has Lendl's game been so sharp. Ja, dat is een oude bekende, dat is van vroeger, ja. Hij is ook ouder gewonnen. Voor zijn leeftijd is hij wel heel erg sterk op dit moment nog, ja. Wat zwaarder, lijkt me zo. Het heden in Apeldoorn staat er vooral in het teken van het verleden van deze man. Een tennislegende. Hij won in zijn carrière 94 titels. Ja, u hoort het goed. Zelfs Roger Federer heeft er nog niet zoveel. Dames en heren, Ivan Lendel. Voor de tweede keer is hij te gast bij de Tennis Classics, samen met de andere vedetten van Welheer. hier. Oh, it's always nice to play with the guys we used to play against and have some fun. It's nice to play well and uh, hopefully people enjoy it. En dus staat hij hier met andere grote namen uit het verleden: Medvedev, Moya, natuurlijk Krejček en Goran Ivanisevic. Maar deze man is bijzonder, hè? Ivan Lendl, Jaco Elting, de toernooidirecteur. Het was een man die niet alleen acht Grand Slam-titels heeft gewonnen, maar bovendien het tennis heeft veranderd, hè? Nou, Ivan was altijd super, super fit. He, en hij heeft natuurlijk uh, in die periode dat hij speelde, waaronder ook andere spelers Wielander die erbij kwamen... heeft hij echt een nieuwe gradatie in de sport gebracht. He, dat, je, dat je met, met, met, uh, met half uh, niet genoegen kunt nemen. Dat, dat je alles wat binnen je eigen macht ligt optimaal verzorgd moet hebben. Hij heeft gewoon een, niet een, alleen denk ik binnen tennissen, maar ik denk in heel veel sporten... heeft hij gewoon een nieuwe dimensie aan profsport uh, toegekend. En dat was altijd, uh, niet altijd zeg maar, met de grootste glimlach... Uh, uh, omdat het natuurlijk ook niet altijd samengaat. Maar met een onvoorstelbare drive, een onvoorstelbare focus. Wat doet Lendl Wat probeert do off de tweede serve? Ik vond hem vroeger een beetje een koude kikker, En ik vind nu dat hij eigenlijk veel meer emoties toont dan dat hij vroeger deed. Lindel got it down the line. Ik kan veel meer ontspannen dan, dan vroeger. Yeah. Maar hij is natuurlijk heel hard. tijd heeft yeah, yeah, yeah. niet gespeeld hoor. Yeah. Lindel has become the first foreign male to win at Flushing Meadows. At the US Open. Ja, hij stond ook altijd bekend als uh, een hele nosse, uh, ja, strenge, zwartgallige iemand. En, uh, zo heb ik me vroeger zelf ook ervaren. Ik heb hem nog tegen hem gespeeld. Hij was natuurlijk heel strak en echt weinig glimlach. Maar als je ziet wat hij voor ons betekent, al vorig jaar bij de Ik en nu dit jaar weer op de baan uh, staat hij zijn mannetje. Hij heeft nog steeds een bloedhekel aan verliezen, dus dat doet hij echt alles aan. Maar met een andere toon in de zin van, uh, er wel iets met een glimlach, maar wel uh, fanatiek. Maar eromheen, als je ziet hoe hij met de mensen omgaat... wat hij dat doet bij een pro of als hij hier even binnen is... Ja, dat is gewoon fantastisch. Dit soort toernooien spelen, dat is voor Ivan Lendl een lolletje. Serieuzer is het werk wat hij verricht met Andy Murray. De man die tot deze zomer nog nooit een Grand Slam toernooi gewonnen had. History is made at the US Open. Ook deze zomer ging het nog mis in de Wimbledon-finale, maar even daarop was het in de finale van de spelen, op datzelfde gras van Wimbledon welprijs, en even daarop was er de finale van de US Open. Andy Murray, the first British male winner of a Grand Slam for 76 years. En dus is de band gebroken voor Andy Murray, precies op het moment dat hij is gaan samenwerken met de vedette van wel eer, Ivan Lendl. Well, Andy has asked me and um, he seems uh, at dat time been there we sort of getting to know each other that he's a really nice guy which he is and uh, that it would be fun and it was fun. Ze hebben veel plezier beleefd, maar de grote vraag is natuurlijk wat Lendl nou precies heeft bijgedragen aan het succes. Well uh, hopefully I had something to do with it and uh, but I never like to discuss what we work on and uh, what we do because uh, it's really just important for him and I. Daarover wil Lendl weinig kwijt. Dat is iets tussen Murray en hemzelf. Jacco Elting, wat denk jij, waarin zit het hem, die hulp die Lendo heeft kunnen geven aan Murray? Ik denk dat het belangrijk is, is dat hij routine en patronen inbrengt. Wat hij natuurlijk echt heel sterk in was. En Andy, dat ook natuurlijk een, toch wel iets is wat hem ontbrak. En dat hij daardoor langer op een bepaald niveau kan blijven spelen. Dat het niet zo up and down is. Hè. En dat je over een langere periode binnen een twee weken durende Grand Slam of dat hij daar een enorme bijdrage in kan leveren. Dat die planning die daarbij hoort en, en, en, en, het, en, en, en ook de, jezelf dingen ontzeggen om dat te kunnen volhouden, dat dat zijn de sterkste bijdrage. Los van natuurlijk van tactische dingen. So close, but Murray at the end just superior. He elevated his game to an even greater height in that final set. Het resultaat is in ieder geval duidelijk. En de samenwerking met Ivan Lendl lijkt in ieder geval het zelfvertrouwen te goede te zijn gekomen. Well, uh, obviously when you win, you get more confidence. En dat uh, makes you a better player because confidence is extremely important in tennis. Belangrijk om vertrouwen te hebben in het tennis. En de grote vraag is natuurlijk hoe lang die samenwerking nog gaat duren tussen Ivan Lendl en and Andy Murray. As long as uh, Andy thinks I can help him and uh, I can do it, I will try to help him. Wordt hij net zo'n goede coach als dat hij tennisser was? Het lijkt er wel op. Dames en heren, Ivan Lendl. Oh, well, Michael met Faith. Het NOS Radio 1 Journal. Sport. FC Twente heeft in de Europa League gelijk gespeeld bij Helsingborg. In Zweden werd het 2-2. Aan Enschede's kant mocht bijna worden gesproken van een collectieve wanprestatie. Een opleving in de slotfase voorkwam uiteindelijk nog een nederlaag. Want halverwege stond FC Twente met 2-0 achter. De 74ste minuut kopte Rasmus Banksen. invallen bij Twente de 2-1 binnen en Douglas zorgde kort voor tijd voor de 2-2. Middenvelder Robert Schilder vindt dat Twente eigenlijk drie punten had moeten pakken. Omdat we gewoon, denk ik, een veel betere ploeg hebben dan Helsingborg. Alleen ja, dat hebben we lange tijd gewoon niet laten zien. En uh, ja, ik denk dat we op voorhand uh, waren we niet blij met een punt. Maar uh, ja, als je ziet hoe slecht we beginnen en eigenlijk lange tijd hoe slecht we spelen, dan uh, mag je het eigenlijk misschien nog wel met, uh, met een punt. Dan gaat het ook op het einde nog wel 3-2 kunnen worden voor Twente. opnieuw Robert Schilder. Ja, nou, we hebben genoeg kansen gehad natuurlijk om nog te winnen. Dat wel. Alleen uh, we hebben ook veel te veel uh, kansen weggegeven. En uh, ja, gewoon uh, lange tijd gewoon niet goed gespeeld. Dus uh, ja, dat is zonde. Want wat ik zeg, ik denk dat we, wij normale normale doen hier gewoon moeten winnen. We begonnen gewoon weer slecht. En we leverden de simpelste bal in. En, uh, en zij leken veel feller in de duels. Ja, hoe, hoe kan dat? Dat mag niet gebeuren. Maar ja, het gebeurt wel. Nou, Twente speelde dus 2-2. Eerste wedstrijd tegen Hannover werd het ook al 2-2. Hannover won zijn tweede wedstrijd met 2-1 van het Spaanse Levante. PSV heeft de eerste thuiswedstrijd in groep F van de Europa League met ruime cijfers gewonnen. Ploeg van trainer Dick Advocaat was met 3-0 te sterk voor Napoli, dat in Italië koploper is, gedeeld koploper is. Voor de Brabanders scoorden Jermaine Lens, Dries Mertens en Marcelo. Jermaine Lens. Iedereen heeft gedaan wat hij moest doen, speelde vanuit ons taken. En dan laten we gewoon zien dat we heel goed kunnen voetballen. Dus dat hebben we gedaan. PSV verloor vorige maand de eerste groepswedstrijd in Oekraïne met 2-0 van Dnieper. Napoli had het eerste duel met van AIK Solna met 4-0 gewonnen. In diezelfde groep van PSV heeft Dnieper nu met 3-2 gewonnen bij AIK. René Girard, de coach van Montpellier, is vanwege zijn gedrag aangeklaagd door de UEFA. Hij stak tijdens het duel in de Champions League tegen Schalke 04... zijn middelvinger op naar Huub Stevens, de trainer van Schalke. Binnenkort wordt Girard gehoord over de affaire. En nog meer voetbal, want de vrouwen van ADO zijn uitgeschakeld in de Champions League. Weliswaar won ADO in Moskou, verrassend, met 2-1 van het Russische Roshjanka. Maar dat was niet voldoende. Vorige week verloren de Haagse vrouwen op eigen veld... bij hun debuut in de Champions League met 4-1. Dorian van Rijsselbergen heeft bij het wereldkampioenschap kitesurfen... in het Italiaanse Calgary een valse start gemaakt. Olympisch kampioen windsurfen beëindigde de eerste dag op de 105e plaats. Maar Rijsselbergen maakte de overstap naar het kitesurfen... omdat deze discipline bij de volgende Olympische Spelen... plek van het windsurfen inneemt. Dennis Igor Seisling heeft bij het Challenger-toernooi... in het Belgische Bergen de kwartfinales bereikt. Seisling versloeg de Belg Steve Darsis in twee sets... en speelt nu tegen de Fransman Michael Laudra voor een plek bij de laatste vier. En de Britse meerkamster Jessica Ennis is uitgeroepen tot Europees Atleten van het Jaar 2012. Ennis won afgelopen zomer op de Olympische Spelen in Londen goud op de Zevenkamp... en verbeterde daar drie persoonlijke records. De Europees Atleet van het Jaar wordt vrijdag bekendgemaakt. Sprinter Shurendi Martina is een van de genomineerden. Radio 1, het NOS Journaal.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 Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. De pressie trekt vanochtend over het noordwesten van het land... en veroorzaakt veel bewolking, regen en wind. Het is vanochtend bewolkt en in het hele land zijn perioden met regen... waarbij vooral het noordwesten flink wat water te verduren krijgt. Verder trekt de wind aan en bereikt rond het begin vanmiddag het maximum van vandaag. Dan staat er een vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind in het binnenland... windkracht 5 tot 6... en een harde tot stormachtige wind aan de kust, windkracht 7 tot 8... Bovendien moet het hele land rekening houden met zware windstoten. Vanmiddag verlaat de meeste neerslag het land... en valt vrijwel alleen in het zuidoosten nog van tijd tot tijd regen. Het blijft op een enkel kort zonnig moment na bewolkt... en de temperatuur stijgt naar 14 graden in het noorden en 17 in het zuidoosten. Vanavond en vannacht is het wolkendek weer helemaal gesloten... en valt er in het hele land van tijd tot tijd regen. De minimumtemperatuur ligt rond 9 graden. Morgen zijn er in de ochtend perioden met regen... maar in de loop van de middag wordt het vanuit het noorden droog en zonnig. tot een graad of 15... Zondag is het de hele dag droog en vrij zondig met maximaal rond 15 graden. AMW verkeersinformatie Er staat één korte file op de A7 vanuit Horen naar Zaandam. Langzaam rijden tussen Purmer en zuid en Weidewormer over twee kilometer. Er wordt gezegd dat ons pensioenstelsel zijn langste tijd heeft gehad. Dat klopt niet. Geen land heeft zoveel pensioen gespaard als Nederland.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 De filmconferentie van Theo Maasen. Het presentatiedebut van Duitse Kroes met Jan Dino Asporaat. Optredens van Ilse de Lange en Gesper Doel. En de uitreiking van 9 Gouden Kalveren door onder andere Matthijs van Nieuwker, Kim van Kooten en New Kids. Het halen van de Nederlandse film vanavond om 5 voor half 9 bij de VPRO op Nederland 1. Feliciteer Edukans op Facebook en help een kind naar school. Bijna vijf over half zeven. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Te volgen op internet via nos.nl. Zal er dan toch een einde komen aan de strijd tussen de Colombiaanse regering... en de guerrillaorganisatie organisatie FARC? Voor het eerst in tien jaar tijd komen de partijen bijeen in de Noorse hoofdstad Oslo. Vredesonderhandelingen zullen beginnen met een gezamenlijke persconferentie op 17 oktober. Dat wil zeggen als er nog wel een paar eisen worden ingewilligd. Correspondent Kees Elenbaas in Colombia. Kees, wat staat de onderhandelingen dan nog in de weg? Nou ja, het heeft iets van uh, de tafel wordt gedekt... maar we weten nog niet precies wie er uh, aanschuift. Uh, voor de Colombiaanse regering is dat vrij duidelijk. Uh, dat is een delegatie van zes man. Uh, die kunnen gewoon het vliegtuig nemen vanuit Bogota naar, uh, naar Oslo. Daar is geen probleem. Maar de delegatie van de FARC, die willen internationale uh, immuniteit. En uh, dat zegt Rodrigo Granda, dat is de woordvoerder op dit moment van de FARC... zeg maar een beetje de minister van Buitenlandse Zaken... Het is niet voor niks dat hij dat zegt, want uh, hij wordt gezocht onder andere in Paraguay... wegens uh, het uh, jaren geleden gijzelen van uh, de dochter van de president van het land. Dus er is een internationaal uh, arrestatiebevel tegen hem. Uh, dan hebben we nog een ander probleemgeval. Simon Trinidad, dat is een van de onderhandelaars van de FARC. Maar die zit al sinds 2004 in de gevangenis in de Verenigde Staten. Daar zit hij een straf uit van 60 jaar en die zou dus uit die cel richting Oslo moeten. Nou, ik, ik zie dat nog niet helemaal gebeuren. De, de Amerikanen hebben daar geen oren naar. Dus er zijn nog wat problemen op te lossen. Ja, het zou toch ook mooi zijn als die opgelost worden... want Colombia smacht echt naar vrede. Ja, het is echt ongelooflijk belangrijk voor het land. Onder, onder de bevolking leeft echt de gedachte van... Uh, ja, het, het is nu of nooit. Zo'n beetje van dit is de laatste trein... en dan moeten we uh, opspringen... Uh, zeg maar ruwweg drie kwart van de mensen die zijn deze burgeroorlog... die al bijna 50 jaar duurt, uh, heel erg zat. En ja, men is er wel van overtuigd dat dit een historisch moment is... waar de, de toekomst van Colombia van afhangt. Ja, waarover wordt er dan gepraat? Waarover wordt er onderhandeld? Wat wil de Farc bijvoorbeeld? Nou ja, kijk, in de eerste plaats moet moeten de VARC de wapens neerleggen. En die moeten wat anders gaan doen, namelijk uh, richting een legale politieke partij. Je merkt ook al dat president Santos die is de, de geesten daar rijp voor aan het maken hier in, in, uh, in Colombia. Nou ja, een ander uh, belangrijk punt dat zijn uh, landbouwhervormingen. Die worden geëist door de VARC, maar waar ook nogal wat politieke partijen in Colombia het uh, over eens zijn. Overigens zijn die landbouwhervormingen en de onderhandelingen daarover... waarschijnlijk toch vooral bedoeld van de, de varkant kant... om hun eigen mijn- en kokenactiviteiten veilig te stellen. En dan heb je natuurlijk nog het punt van de amnestie voor die varkleden. Dat moet ook nog helemaal geregeld worden. En dat is een, een heel heikel punt natuurlijk. Ja, maar heeft de vark wel iets te willen, iets te eisen? En, en kan de regering van president Santos wel iets bieden? Want de vark is natuurlijk wel verantwoordelijk voor veel misdaad... Ja, in de eerste plaats, en, en dat is al vanaf het begin gezegd: uh, moet er genoeg doen inkomen voor de slachtoffers van dit, uh, van dit conflict. Hoe dat uh, plaats moet vinden, hoe dat vorm moet krijgen en hoe dat gefinancierd moet worden, ook daar moet dus uh, over onderhandeld worden. Um, ja, en die vark ja, die gaat natuurlijk niet aan die onderhandelingstafel zitten om zich vervolgens gevangen te laten nemen. Dus nogmaals, er zal toch zoiets moeten zijn als een amnestieregeling op het eind. En een, een politieke partij waarin zij plaats kunnen nemen om gewoon ja, deel te nemen dan vervolgens aan, de, aan het, het parlementaire, uh, de parlementaire democratie in, uh, in uh, Colombia. Kees Elenbaas over de situatie in Colombia. Onderhandelingen, regering en FARC die in Oslo gaan beginnen... als er het een en ander nog gebeurt aan de voorwaarden. Heart of Gold, Southern Man, Comes a Time. Het zijn bekende nummers van, het, uh, van Neil Young uit zijn enorme oeuvre. Een van de meest markante popmuzikanten is hij uit de jaren zestig. Na al die liedjes schreef hij ook nog zijn autobiografie. Waging Heavy Peace, zoiets als Zware Vrede. Jeroen Wieluid las het boek en sprak erover met specialist Constant Meijers. Die ontmoette Neil Young in 1974 voor het eerst op zijn ranch in Californië. 66 is die... Bang om de mens te worden, net als zijn vader, maar hij heeft zijn liefhebberijen nog. Zoals zijn Lionel miniatuurtreinen en zijn auto's. Graham Nash, die ziet het allemaal aan en zegt dat Neil Young geobsedeerd is. Constant Meijers. Je zou kunnen zeggen dat zijn leven bestaat, in een obsessieve zin, uit het maken van muziek, uit het verzamelen van antieke auto's. En aan het construeren van allerlei technologische dingen. Hij heeft ook heel veel dingen uitgevonden op het gebied van muziek, geluid. Over Henk heeft hij het, zijn Cadillac en over zijn gitaar, Old Black. Waarmee hij onder andere Southern Man maakte. Ken je nu, zoals hij op je afkomt, in een hele rommelige verteltrans? Ja, dat, dat, dat herken ik wel, maar ik herken hem ook voor een deel eigenlijk niet. Uh, uh, uh, hij is zo aardig en zo lief. En nu is het wel zo... Oude hippie. Oude hippie, zo staat hij ook afgebeeld op de omslag van zijn boek. En die, en die foto is gemaakt door Graham Nash. Dat is ook wel weer aardig om te weten. Uh, ja, ik herken, ik herken heel veel. Ik herken heel veel van dingen die ik al van hem weet en over hem heb gelezen. Uh, uh, maar hij is wel een heel stuk vriendelijker dan, dan dat hij vroeger was. Hij was wispelturig uh, uh, en onvoorspelbaar. Dat geeft hij ook op bepaalde momenten toe... Maar nu is het alsof hij, uh, uh, als het ware, nou hij wil met iedereen vrede sluiten. Het boek heet ook Waging Heavy Peace. Dus ik doe een poging om uh, echt met iedereen uh, uh, vrede te sluiten. Hij heeft, als het ware, de mantel der liefde aangetrokken. Uh, ja, houdt zijn gezin in ere. Het is dus, ja, ja, ja, het is zoals hij nu is. Door het hele boek heen komt hij voortdurend ook terug op het gegeven dat hij geen inspiratie meer heeft. Hij heeft op advies van de dokter uh, uh, het roken van, uh, van wiet uh, uh, beëindigd. En in één ruk door schrijft hij dan ook maar het drinken van alcohol. kijken hoe dat op hem uitwerkt. En uh, sindsdien heeft hij geen inspiratie meer. Er komen geen nieuwe songs meer uit. Hij heeft geen, zoals u ergens schrijft, zijn hallucinaties zijn verdwenen. Daar maakt hij zich hele grote zorgen over. Komt dat ooit nog terug? Waar is mijn muze? Wanneer komt mijn muze weer? En dan blijkt nu met die plaat van... Uh, met crazy horse americana dat dat een plaat is met bestaand materiaal wat ze in een nieuw jasje hebben gegooid dus eigenlijk een noodoplossing en ik denk dat het schrijven van dit boek ook een onderdeel is van die noodoplossing We Neil Young schreef zijn autobiografie Waging Heavy Peace. Nu gaan we over naar Keen. Die zingen Sovereign Light Cafe. we Let's go! Voor zeven geweest, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. In Noord-Holland gaan bulldozers binnenkort honderden meters duinen afgraven. U hoort zo waarom. Eerst de verkeersinformatie. Bij de ANWB, Dennis mooi. Goedemorgen Marcel. Goedemorgen. Op de A4 richting Amsterdam loopt het vast door een ongeluk. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude Dorp... staat 4 kilometer, de rechterrijstrook is dicht. Ook een ongeluk op de A7 vanuit naar zaandam tussen Avenhoorn en Purmerend-Noord, 4 kilometer. Hier is de linkerrijstrook afgesloten. En bij Rotterdam is het misgegaan op de A15 ja. richting Europoort. Tussen de afrit IJsselmonde en het knooppunt Vaanplein, 3 kilometer. Hier zijn twee rijstroken dicht. Zeg, met al die ongelukken komt er niks van een rustige vrijdagochtendspit. Nee, ja, dat zou normaal gesproken wel het geval moeten zijn... Ja. De meest rustige spits van de week. Um, normaal gesproken komen we niet uit op zo'n uh, nou, net geen 50 kilometer. Maar nu met dat herfstachtige weer en die ongelukken zou dat wel eens 100 kunnen worden. We wachten het af om half negen. Dennis, mooi, dankjewel. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Marcel Ooster. Door naar Den Haag, want daar wordt vandaag een actieplan afgekondigd. Allemaal... Samen met FNV ja, Jong doet de gemeente dat om de jeugdwerkloosheid aan te pakken. is er rommelt ja. tussen van alles. Sorry hoor. Ja, wat ben je aan het doen? Ja, ik, ik trek even een paar laden open, want ik ben dan benieuwd wat erin zit. Dit zijn, deze is helemaal niet schoon, moet je eens kijken. Oh, dat is wel heel erg. is heel vies. Dit is een hele grote tang. Marcel, ik ben, uh, dit is heel leuk, want ik ben in Den Haag. En uh, straks om zeven uur komt het Horeca-team. Dus ik val echt met mijn neus in, de, in de boter, zal ik maar zeggen. En het Horeca-team, dat is niet zomaar een Horeca-team. Maar dat is een team van jonge mensen, denk ik, die allemaal nog aan het werk moeten. Ja, Mevrouw niet, De Haan? Niet alleen jongere mensen, maar ook oudere mensen. Het is Aha. alle leeftijden. Wij staan hier nu in een, in een professionele keuken. Ja. Dit is deze keuken van de gemeente Den Haag? Ja, deze keuken is van de gemeente Den Haag. Kijk eens aan. Van de, en de hier... startbaan. Startbaan, want zo heet het... Dat is dan de naam van een project of zo? Nee, startbaan is een uh, onderdeel van de dienst sociale zaken... en die richt zich vooral op het teruggaan naar het werk. Ja, teruggaan naar het werk. Zeg, uh, meneer Veldhuizen, ja, komt, u, komt u er even bij? Ja. we is dus hier even gezellig een sopje aan het maken. Het wordt natuurlijk een sopje voor die vieze tang... Het uh, wordt een sokje. Hygiëne. Uh, Hygiëne staat hoog in het vaandel. Ja, ik ja. zie het. Ja, u dus ja, heeft het, het al uh, gezien ja. hoe we, uh, splits en blank hier uh, alles is. Ja. Zeg, wij zaten net al even te praten. Vandaag presenteert de gemeente Den Haag een actieplan. Hè? Een actieplan om jeugdwerkloosheid uh, te bestrijden. En toen ik aan jullie, uh, wat staat er nou in? En wat zei u toen? Uh, ik weet niet wat letterlijk in staat. Het is nog vers van de pers. Ja. Uh, de inkt is nog nat. Ja. Dus uh, wij zijn ook zeer gespannen later in deze show uh, dat uh, de heer Wethouder Kool uh, dit komt presenteren. Ja, de wethouder komt hier straks naartoe om zijn plannen te ontvouwen. Ja. Uh, maar nu gebeurt er natuurlijk ook al van alles voor jongeren, toch? Of niet? Ja, we doen vertel al al vertel we eens, wat, wat doen jullie nu voor jongeren? Uh, wij hebben diverse praktijkprojecten, zoals hier de horeca ook. Ja. En dat uh, kan Bob heel goed vertellen: dat is jongeren met pit. Jongeren met pit? Ja, uh, jongeren met pit. Dat is, uh, onder andere, wij noemen dat een klant met pit. Waarin jongeren in een zeer korte tijd uh, trainen om uiteindelijk ook een diploma te krijgen. Ja. En uh, terug te gaan op de arbeidsmarkt. Nou zijn de cijfers, hè, als het over je jeugdwerkloosheid gaat, dramatisch. Uh, ongeveer 13 op dit moment. Dat gaat al erg in de richting van de jaren 80, toen het 18 was. Ja, dat, uh, ja u dat kijkt mij nu vragen. Nee, nee, nee, nee. Ik, uh, u zit, u, u zit erin. Het is uw, uw business, hè? Jeugdwerkloosheid. Ja, het is uh, onze business en we zijn daar uh, hartstikke druk voor bezig om dit uh, inderdaad ja. uh, goed en structureel op te pakken. Ja, Maar het, en, gaat, niet, het, gaat, niet, het gaat niet goed. Het kan altijd beter. Ja. ja. Ik zie in een kritische blik dat het altijd beter kan. <laughs> ja. Nou, ik, ik, ik, zit voor, ik zit vooral met die cijfers. Als ik naar die cijfers kijk, denk ik, nou, dat is niet zo mooi. Ja, maar uh, da daarom hebben we ook natuurlijk de heer Wethouder Kool die dat. Uh, natuurlijk fantastisch plan van aanpak heeft. Tijd voor een actieplan. Ik ben ook heel ja. nieuwsgierig. Kent u dat al? Dat ben ik ook. Ja. Ja. Nou, dan gaan we dat toch allemaal straks eens even horen. Maar Hij komt pas na achter, hoor. Dus tot die tijd uh, moeten we eerst maar eens even met de betrokkenen zelf uh, gaan praten. Want die komen zo, toch? Het, hore ja. het ja. horeca-team. Ja, het horeca-team komt zo uh, en een aantal uh, uh, uh, jongeren en die uh, ja, kunt, u, kunt u ook even spreken. Goed. Nou, heel gezellig. Ik zou zeggen. Tot straks, Tot straks bij het team in Den Haag. mark Visser is daar en heeft het over het actieplan voor... nee, eigenlijk tegen de jeugdwerkloosheid. Dan naar de duinen tussen IJmuiden en Bloemendaal. Die krijgen namelijk een metamorfose. Daarvoor worden de komende tijd honderden meters duin afgegraven. Jannie van Rijn van waterleidingbedrijf PWN... dat samen met Natuurmonumenten beheerder is van dit gebied. Goedemorgen. Goedemorgen. Wij mogen nauwelijks wandelen in de duinen. En u zet er bulldozers in. Wat gaat daar gebeuren? Nou, u mag komen wandelen in de duinen. Van oh. harte welkom zelf. Ja, maar niet overal toch, hè? Uh, Nee, niet overal. Oh. En uh, bij ons ook op de wegen en paden, om ook de natuur natuurlijk ruim baan te geven. Maar uh, vanmiddag uh, wordt de eerste van die vijf grote graten gegraven door uh, gedeputeerde Japond. Ja, gaten, gaten van 150 meter breed, 11 meter diep. Waarom? Waarom is, waar is dat voor nodig? Nou, vroeger waren de duinen grote stuivende zandvlaktes. En uh, iedereen kan met eigen ogen zien vandaag de dag dat dat grote, vuivende, groene heuvels zijn geworden. Ja? En dat betekent dat we heel veel bijzondere soorten... die in de duinen leven en groeiden... dat we die kwijt zijn geraakt. En dat willen we graag terug. En daarvoor hebben we die windkracht nodig. En als je nou gaten in die eerste duinenrij de zeereep graaft... dan geef je die wind weer toegang tot dat achterliggende duingebied. En dan kan er vers zand... En kalk, want dat zit in dat zand, weer die duinen instuiven. En dat hebben we nodig om die duinen weer te verjongen. Nou, eerst even over die bijzondere soorten. Wat zou er dan terug kunnen komen? Nou, mensen kunnen dat zelf uh, zien. Bijvoorbeeld dat schattige, uh, mooie lila duinviooltje. Of de duinparelmoervlinder. Of uh, de mooie groene zandhagedissen. Allemaal soorten die bij dat open zandere geduin horen. Ja. En dat stuiven, is dat, ja, is dat, is dat dan wel zo gewenst? Want Tast dat dan uh, de zeewering niet aan? Nou, heel lang hebben wij natuurlijk altijd uh, gedacht van... Uh, beschermen tegen de zee, en dat is ook hartstikke goed. Alleen op deze plek zijn de duinen zo ontzettend breed... dat wij met een gerust hart een paar gaten in die zeereep uh, kunnen maken... om die wind weer toe te laten in de duin. Ja, precies. En gaat het dan om de eerste rijduinen... die dus het dichtst bij het strand is, of, of er juist ja. achter? Nee, het is de eerste rijduinen die je dus meteen vanaf het strand uh, die je ziet... Dus de wind daar... staat er volop? De wind gaat er volop vanuit zee en uh, via die gaten kan hij dus uh, die duinen weer inblazen. En we hebben ook de tweede rij uh, duinen achter die zeerip, Daarvan hebben we er een aantal die in het verlengde van die gaten liggen. De wanden ook van kaal gemaakt, zodat ook daar het zand van kan gaan stuiven. Dus je moet je voorstellen, die wind komt aanblazen neemt aan de voorkant van die eerste duinerij dan dat zand mee... blaast het omhoog over de top van zo'n duin heen. Mm -hmm. En aan de achterkant, waar het wat luur is, valt het dan weer neer. En op die manier kunnen duinen weer gaan wandelen... Zoals het vroeger ook altijd geweest is en zoals ook onze kust is ontstaan. Je moet niet te ver weg wandelen natuurlijk. <laughs> zo heel erg hard gaat het gelukkig oh. ook weer niet. Maar die beweging... U weet dat allemaal zeker, want u gaat er allemaal helemaal van uit. Maar dat gaat echt zo gebeuren? Ja, we hebben daar op kleinere schaal ook wel uh, wat ervaring mee uh, opgedaan. En we hebben al uh, begin van dit jaar wat voorwerk verricht. En ook al is er af en toe een flinke uh, wind uh, gehad. En we zien dus ook al gewoon dat dat zand verplaatst wordt. En dat is fascinerend om dat te zien. En iedereen is ook van harte welkom om daar naar te komen kijken natuurlijk. Nou, vanaf vandaag kan het gaan stuiven. Jenny van Rijn van waterleidingbedrijf PVN, dank u wel. Graag gedaan. Goedemorgen. Het NOS Radio 1 -journaal. de ochtendkranten, met Gert Kluk. Er is een groot tekort aan allochtone medische specialisten. Dat is slecht voor de kwaliteit en de kosten van de zorg. De Volkskrant schrijft dit op basis van recent onderzoek en praktijkervaringen. Het probleem zit vooral bij de opleidingen. En daar vallen artsen met een niet-westerse achtergrond vaak buiten de boot. Het gebeurt onder meer door vooroordelen. De Volkskrant sprak met hoogleraar Tineke Abma. Volgens haar heeft in de grote steden soms meer dan de helft van de patiënten... een niet-westerse achtergrond. En dat terwijl het aantal auto-medisch specialisten blijft steken op 5%. Dat is opmerkelijk, concludeert de Volkskrant. Een derde van de studenten medicijnen... In de grote steden is niet-westers. Staat wacht strop met belastingen, schrijft het Financieel Dagblad. Vooraanstaande fiscalisten zeggen in de krant dat het nieuwe kabinet te maken krijgt met grote belastingtegenvallers. Flip de Kam bijvoorbeeld zegt de kans is heel reëel dat de inkomsten van de fiscus... jaarlijks 2 miljard lager zullen zijn dan waar nu op wordt gerekend. Volgens de Kam zijn het Centraal Planbureau en het Ministerie van Financiën te optimistisch... doordat beide ervan uitgaan dat de belastinginkomsten mee zullen stijgen met de economische groei. Maar de afgelopen jaren is juist gebleken dat de inkomsten nauwelijks meegroeien... met het bruto binnenlands product. Verpleeg- en verzorgingshuizen vragen massaal te veel geld van ouderen... voor het verzorgen van de was, het begeleiden van een wandelingetje of het merken van de kleding van de bewoners, dat schrijft de Telegraaf. Oudere centra mogen weliswaar kosten in rekening brengen... Maar volgens de Consumentenbond, die het heeft onderzocht... laat bijna de helft van de instellingen... de regels van de Nederlandse Zorgautoriteit aan de laars. Ook in de tarieven die de tehuizen hanteren bestaan enorme verschillen. Het doen van de was kost bij de ene instelling 32 euro per maand... terwijl de andere de 120 euro voor vraagt. Verpleeghuis Burgerbos in Enschede heeft zelfs een heel bijzondere constructie. De kosten van een wandeling hangen af van de salarisschaal van de medewerker... die met de bewoner mee naar buiten gaat. Ton Hoijmeijers, voormalig VVD-gedeputeerde in Noord-Holland... wordt vervolgd voor omkoping, valsheid in geschriften en witwassen. Dat heeft het Openbaar Ministerie bevestigd aan de Volkskrant. Naast de VVD-prominent worden ook zijn vrouw en een makelaar uit Amsterdam vervolgd. De Rijksrecherche onderzocht de afgelopen jaren of er banden waren... tussen het adviesbedrijf van Hoijmeijers en vastgoeddeals... waar hij als gedeputeerde bij betrokken was. In het onderzoek zijn in 2010 al invallen gedaan in de woning van Hoymaers. Het komt volgens de Volkskrant bijna nooit voor dat een vooraanstaand politicus door justitie wordt vervolgd voor omkoping. Achtergelaten fietsen verstoppen fietsenstallingen, schrijft het Nederlands Dagblad. Honderdduizenden fietsen worden verweest achtergelaten in stallingen op stations en in stadscentra, blijkt uit nieuw onderzoek. Het blijkt goedkoper te zijn om een kapotte fiets achter te laten... en een nieuw tweedehandsje te kopen dan hem te laten repareren. En vooral hoogopgeleide en studenten zijn de boosdoeners. En een van de grootste scheepsbouwers van Nederland... neemt rigoureuze maatregelen om werknemers af te helpen van het roken... schrijft het Algemeen Dagblad. Wie bij IAC Merwede buiten de pauze om een sigaret opsteekt krijgt een boete van 100 euro of verspeelt zijn winstuitkering. De ondernemingsraad ging onlangs akkoord met de maatregel... ondanks hevig protest van de werknemers. Sommige medewerkers hebben het er erg zwaar mee. Zo sprak het AD met kettingroker Raymond Groeneveld. Ik rookte 22 chekkies per dag en nu nog maar zes. Soms mis ik mijn pauze door de werkzaamheden... en dan zit ik tandenknarsend achter het stuur. Dat leest u en veel meer in de Ochtendbladen. Na zeven uur in het Radio 1 Journaal uh, kijken we bij Turkije. De grens met Syrië. Turkije wil geen oorlog. En laat het even rusten, het incident met Syrië. Internationaal is er veel kritiek op gekomen. We volgen ook verslaggever Jan Eikelboom. Hij is in Syrië en bezocht Aleppo, stad die veel werd beschoten. Wordt Mark en Robin Visser uiteraard over de jeugdwerkloosheid. Een plan van aanpak van de gemeente Den Haag. En we zijn ook in Winterswijk. Krijgt een zeer bijzonder Mondriaan Museum. Blijft u luisteren naar het NOS Radio 1 Journaal. bij Aiwis Groeneveld. Voor iedereen die zowel veraf als dichtbij scherp wil zien... tot 200 euro korting op de beste multivocale glazen. Maar mocht Aiwis Groeneveld voor u nu net te veraf zitten... en is het huis huisopticiëns wel dichtbij, dan heeft u geluk. Want ook daar krijgt u tot 200 euro korting. Sssst. De Geheimen van Barslet. Een nieuwe tv-serie over één dorp...